10 uur. Dit is Jeroen Jepke met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over een nieuw kabinet. Cenk Willing bracht hen bij elkaar, maar vindt zichzelf niet de aangewezen persoon om gesprekken te begeleiden over actuele politieke dossiers. Vandaag ontvangt Cenk Willing nog de fractieleiders van de partijen die niet meepraten. Hij schrijft ook nog een verslag van zijn werkzaamheden. Wie er moet opvolgen is nog niet bekend. Binnen de VVD wordt oud-bankier en oud-minister Gerrit Zoom genoemd. Het moet voor blinden en slechtzienen makkelijk worden om te stemmen. Een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart was voor 30% van deze groep een probleem, zegt het college voor de recht van de mens na onderzoek. Het lezen was lastig en ook het invullen van het biljet. Bovendien wisten veel stembureau-medewerkers niet dat mensen met een visuele beperking in het stemhokje hulp mogen krijgen van een begeleider. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking was stemmen vaak ook moeilijker dan nodig, vindt het college. Het wil dat de wet verruimd wordt... zodat ook deze groep in het stemhokje hulp mag krijgen. Passagiers die geen of weinig handbagage bij zich hebben... mogen deze zomer op Schiphol gebruik maken van een speciale doorgang. De luchthaven gaat experimenteren met een zogenoemde no-trolley-doorgang... Om, om de doorstroming te verbeteren. Naturalis in Leiden, presenteert vandaag een meteoriet... die in januari insloeg in een schuurtje in Broekje-Waterland. De eigenaren waren op dat moment niet thuis... Ze vonden de steen pas de volgende dag. Na onderzoek op internet besloten de eigenaren naturalis op de hoogte te stellen. Een geoloog en een meteorite-expert zeggen dat het een meteoriet is... uit de tijd dat het zonnestelsel ontstond. De steen weegt een halve kilo en is zo groot als een vuist. Het is de zesde keer dat een meteoriet in Nederland is gevonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overal droog en wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets warmer in de loop van de dag buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad nog één file op de A20. Gouda hoek van Holland. Daar staat voor het Kleinpolderplein vijf kilometer file door een verloren lading. Bij het Kleinpolderplein kan je niet kiezen voor de A13 in de richting van Den Haag. Ze moeten het nog opruimen. Dat gaat nog een flink deel van de ochtend duren. Je kan het beste omrijden via de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tot zover de verkeer...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 Division. My one solution is my queen But she stays strong Yeah, yeah She is always in my corner Situatie van zojuist kunnen we melden dat Q3 gewoon weer van start is gegaan. Met nog ruim twee minuten op de klok. En als eerste bij het stoplicht stond hij inderdaad als eigen Max Verstappen. Dus hij is de eerste racer op de baan. Eens even kijken of hij zijn tijd nog kan gaan verbeteren, Albert-Jan. Ja, maar dat is een tactische zet van Max. Want die ging ruim voordat, uh, voordat uh, de, de stoplicht weer op groen ging. Als eerste uit de pits uh, stond hij voor het stoplicht op rood. En gelijk aangesloten waren de twee Mercedes'en. Dus Max heeft zometeen in zijn tweede ronde... dus een vrije ronde voor zich. Maar ja, op de hielen gezeten de twee Mercedes'en. Dus dat belooft nog wat. We houden u op de hoogte. Welkom terug bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag... live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10a. Wat gaan we doen? We hebben natuurlijk om kwart over vier... ja, dan wellicht de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1... die verreden wordt op het stratencircuit van Baku... En verder natuurlijk nog wat nieuws uit de wereld van de Formule 1. Half vijf natuurlijk, het dier van de week. En die luistert naar de naam Diesel. En de liefhebbers van het gedicht van de week. Kwart voor vijf is het weer zover en de, onder de titel van Gedachten aan de Zee. Dat wordt weer een hele mooie. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo is het. Dankjewel, Albert-Jan. www.zfm-live.nl We kijken live mee in de studio aan de Tolweg. Tina, we zeggen Zandvoort een middag. Wij zijn er nog één uur lang en daarna entertainment voor jou met Fred. Hij zal vast wel komen. Hier is de single van de Duby Brothers Long Train Running. Eigenlijk ben ik wel gelukkig dat de microfoon van Albert-Jan en mijzelf net niet open stond. Want ja, er zijn wat ontwikkelingen tijdens de kwalificatie van de Formule 1. Nou, hoe die afgelopen is, dat hoor je ze dadelijk. Na het volgende plaatje gaat het lukken, Albert-Jan? Ik hoop het. Om dan, eh, om dan eh, de stand er door te geven. Nou ja, heel benieuwd. Hij heeft het in ieder geval goed gedaan, Max Verstappen. Meer vertellen we er nog even niet over.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 But now they're laughing at their face saying, wake up, you need to make money. Ja, en dit is altijd zo'n apart stukje he, van die plaats. Wat zeg je? Ja, de 21 Pilots zijn stressed out. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we waren ook even stressed out eh, tijdens eh, Q3 van de kwalificatie daar in eh, Baku. Want Max Verstappen die deed zo goed en die stond op een derde plek. Nou, heeft hij die kunnen handhaven, Albert Jan? Nee, nee. De heren van Mercedes en Ferrari hebben even de zaken weer rechtgezet... zoals het dan zo mooi heet. Weliswaar nog even onder voorbehoud. Maar de 66 e pole position voor Hamilton is een feit. Hij is de, was de snelste op het stratencircuit van Baku. Hij start dus van pole. Gevolgd door zijn teammaat Valerie Bottas. En dan op een derde plek Rijkonen en vierde Vettel. En ja hoor, op de vijfde plek Max Verstappen. De titel Best of the Rest... Verdient hij wederom in Baku. Weer P5. Weer P5. Dus de uh, west of the rest. Nou, Ricciardo hebben we zien spinnen. En dus die, die, het verschil tussen Verstappen en uh, Ricciardo zijn een viertal startplaatsen. Uh, dus vijf verstappen nogmaals. Zes PRS, zeven Ocon, acht Stroll en negende Ricciardo. Dus uh, Mercedes voor v Ferrari gevolgd door Max Verstappen van Red Bull. En dan PRS en Ocon hebben het ook goed. len Stroll doet het ook uitstekend. En Ricciardo, helaas dat hij die glijder maakte, daardoor voorlopig ondervoorbouwd. Startende vanaf een negende plek. Goed, gaan we naar de Formule 1 Pit Report. De Grand Prix van Azerbeidzjan is alweer de achtste Formule 1 race van het seizoen. Van de laatste vijf races viel Max driemaal uit. Bahrein, Spanje, Canada. En pakte eenmaal de bandenstrategie onvoordelig uit tijdens Monaco. Steeds viel het muntje voor hem op de verkeerde kant op. De serie aan tegenvallende resultaten hebben zijn geduld... en die danig op de proef gesteld. Dat geeft hij ook toe. Ik baal natuurlijk. Al doet het wel iets minder pijn wanneer je zelf niks verkeerd hebt gedaan. Al dus Max. De coureurs Fernando Alonso en Stoffel van Doornen van de Formule 1-renstal McLaren weten, nu al, dat ze, weten dus nu, dat ze, nu al dat ze zondag bij de start van de Grand Prix van Azerbeidzjan de achterste twee posities innemen. Het duo incasseert een straf omdat motorleverancier Honda voor de zesde keer dit seizoen een nieuwe motor installeert. En daarmee heeft de Engelse renstal het maximum van vijf motoren per seizoen overschreden. De Spaanse oud-wereldkampioen Alonso moet officieel 15 plaatsen naar achteren in de startopstelling. De Belg van Doorden, zelfs 30 in zijn bolide, uh, wordt nog meer vernieuwd aan de krachtbron. McLaren worstelt al het hele seizoen met de motoren van Honda, die er constant de brui aan geven en ook vermogen ontberen. Met name Alonso is daarover bijzonder gefrustreerd. Hij viel 5 van de 6 tot nu toe verreden Grand Prix uit. Het Zwitserse Formule 1-team van Sauber gaat op zoek naar een nieuwe teambaas. En de afgelopen week werd bevestigd. Dat Monisha Kattenboer uh, met onmiddellijke ingang uit haar functie is ontheven. De Fransman Frederic Fasseur staat op pol als het gaat om haar opvolging. Hij stapte in januari op als teambaas van Renault. Uh, dan tot slot, recente ontwikkelingen wijzen erop dat er mogelijk een nieuwe Formule 1-team met een link naar China genoemd, gevormd gaat worden. Onlangs wijzigde een bedrijf in Engeland de naam bij het Britse equivalent van. De Kamer van Koophandel, de nieuwe aanduiding van de partij... is nu China Formula One Racing Team Limited. Eerder heette dit bedrijf Bronze Fortune Limited... dat gerund werd door een Franse advocaat met de naam Michael Orts. En Orts is geen onbekende in de autosportwereld. In het verleden racede hij met sportwagens in Europa en Amerika. Het is nog onbekend wat de bedoeling van deze instantie is. Wel gaf Jean Todt, de topman van mondiale autosportkoepel Via... onlangs aan dat diverse partijen zich hebben gemeld... voor een toelatingsprocedure om in de Formule 1 te mogen racen. De Fransman stelde dat er zeker ruimte is voor twee nieuwe teams... maar is daarbij wel voorzichtig met het selectieproces. Verder stelde Todt dat hij niet verwacht dat de nieuwe renstal al in 2018 zal kunnen deelnemen... omdat er simpelweg meer voorbereidingstijd nodig is. Tot zover. Ja, en Max morgen vanaf P5... Hoe laat begint de race, Albertjan? Want dat is uh, iets afwijkend van wat we uh, normaal gesproken gewend zijn. Drie uur. Drie uur. Ja. Oké. Okay. Morgen vanaf uh, drie uur de Grand Prix van Baku. En hier is de Breakfast Club en Ride on Track. In deze plaats van uh, The Breakfast Club en Rhino Track uit uh, de jaren 80... wordt gezongen over een bad connection. Nou, die hebben wij gelukkig uh, bij CFM niet. Want CFM is digitaal te ontvangen via DAB+. Ja, de digitale zender van uh, CFM in uh, Zandvoort en de regio te ontvangen... Ga daarvoor naar kanaal 5C. En luister uh, live naar je eigen lokale radio CFM Zandvoort... met 24 uur per dag muziek en informatie... And Bruno Marsh. De muziek van Bruno Mars, ditmaal de single Treasure. Ja, en van de Formule 1 gaan we over naar het tennis. Ja, want onlangs het tennistoernooi in Rosmalen ook lokaal succes vanuit Zandvoort. Want Melissa Boyden heeft meegedaan aan het jeugdtoernooi van Rosmalen... waar de senioren van het WTA en de ATP afgelopen week het Rico Open afwerkten. Het Rico Open is het gras toernooi van Nederland waar toppers uit de hele wereld speelden. Boyden deed in het dubbelspel mee met haar partner Laurel Polman. Op zich niet zo verwonderlijk dat ze wonnen... want het koppel staat op hoogte, grote hoogte in Nederland. De prestatie krijgt namelijk een extra mooi tintje... door het feit dat ze in de halve finale maar liefst drie uur nodig hadden... om de finale te bereiken. Tussen beide partijen hadden ze slechts 35 minuten de tijd... om weer op adem te komen. Als je dan de finale wint met 6-3, 6-4... dan mag je dan wel terecht van een wereldprestatie spreken. Dus lokaal succes in uh, Rosmalen voor Zandvoort. Dat is goed nieuws, zo dadelijk het uh, dier van de week. Jawel, we hebben een echte diesel in huis. Daarover meer naar deze van de Jarboro People. Hier is dan Stop the Music. Freek word ik helemaal vrolijk he, van deze single. de Garbo en People in Don't Stop The Music. Is even vraag aan Albert jo, waarom hij uh, zo uh, liep te grijnzen zojuist. zojuist. Wat uh, was er? Nou, <laughs> heb je, je houden het ook opgevallen dat sinds Kors in Zandvoort zo enorm veel, veel taxi's rondrijden. Ja, ja, ja, ja. Klopt. En uh, gisteravond nou, ook uh, iemand had mij getipt. Ja, heel veel. Uh, buitenlandse taxis, of het zou weer even zeggen, buiten Zalvoort. Ja. En uh, inderdaad, het klopte. Het ja. klopte. Ze rijden heen en weer, op en neer. Dus uh, iedereen vraagt zich af of dat allemaal uh, via de regels gaat. Ja, ik nou, ook. De gemeente zal binnenkort wel met een uh, regel of maatregel komen, denk ik. Goed, wij gaan uh, wat anders doen, toch? Ja, Dier van de Week. Nou, en die luistert naar de naam Diesel. Deze keer is Diesel het Dier van de Week. Hij is een uh, knappe witte herder, een reu van 9 jaar oud. Diesel is nog een actieve hond, die graag wandelt en speelt met zijn baas. Voor een zwempartij is hij altijd in. Naar mensen is hij vriendelijk en ook andere honden zijn geen probleem. Diesel is een fijn uh, wandelmaatje. Hij loopt netjes mee en heeft aandacht voor de baas. Knuffelen doet hij ook erg graag en zoekt dan ook een huis... waar hij veel aandacht krijgt. Deze man heeft het grootste gedeelte van zijn leven op een terrein gelopen... en moet daarom wel weer even wennen in een nieuwe thuissituatie. Zoekt u een uh, vrolijke, gezellige vriend? Ga dan snel eens bij Diesel op bezoek. Een zwembad is geen probleem. Nee, dat <lacht> dacht ik al. En waar verblijft Diesel? Diesel blijft momenteel in het dierenthuis Kermeland. Keesomstraat 5 de Zandvoort. En het dierenthuis is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Diesel verdient een thuis. Met een zwembad. Jawel, je het dier van de week. Je kan Diesel bekijken en andere leuke dieren bij het Kennen Dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. Zometeen om kwart voor vijf krijg je het gedicht van de dag. Maar eerst nog een aantal leuke yeah. plaatjes, waaronder de reis van de weekend. Tell me what you really like, baby I can take my time.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 The lonely night So baby I can make it right You just gotta let me try I'm To right. give you what you want Je ja, de zingel de van Winkolins, dat was You Better Think. Ja, dat doen we altijd. Albert-Jan, toch? Jazeker. Ja, zeker. We gaan even naar Assen. Naar Assen? Naar Assen. de TT. De TT. Dit weekend uh, wordt hij verreden, uh, de, de, de TT van Assen. En uh, het is de motor 3-coureur Bo Schneider, een Nederlander, net niet gelukt om bij de TT van Assen de pole position te veroveren. Hij zag in de laatste minuut Jorge Martin nog net onder zijn snelste ronde duiken. Ben Schneider, die, die nooit eerder zo dicht bij een polepositie was, kon uitstekend uit de voeten op het door de regen erg glibberig geworden wegdek. Zijn snelste ronde was van 1.58.4, leek lange tijd niet meer te halen, in te halen zijn voor de concurrentie. Maar toen de baan net weer wat droger werd, klokte de Spanjaard Martin 1.57.5. Juan Mir, de Spaanse leider in de stand om het wereldkampioenschap... start zondag vanaf plek 7. Hij gaf meer dan 2 seconden toe op Bernd Schneider. Dus morgen ook het geweld op het TT circuit Hij is uiteindelijk het gedicht van de dag en hij is weer mooi. Dus blijf lekker luisteren naar CFM.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 Heerlijk, is Zo'n summer breeze op de zaterdagmiddag. en nou ja, komende maandag komt de zomer er weer gewoon aan, hoor. Oren van Lex van de horen om half drie. temperaturen rond en nabij de 24 graden. Dus wat wil je nog meer? Inmiddels kwart voor vijf. We zijn er klaar voor. Het gedicht van de dag. Met mijn koude voeten in de Zandvoortse zee. Denk ik aan jou...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 En wij lopen hier weer hand in hand Nog nooit is het Zandvoortse strand zo mooi geweest De golven deinend op en neer De maan die schijnt met volle kracht En sterren, sterren vallen keer op keer Maar al, al dat moois ontgaat mij nou Omdat jij nu bij me bent En wat ik zie, is enkel jou De wind is hard, de zee nog harder mijn stem zo fragiel als de schelp in mijn hand. De ronde beweging van de golven in het water... en mijn voetstappen achter mij in het zand. De krijzende meeuwen in de lucht boven de zee. De duinen aan de voet van het Zandvoortse strand. Ik hou van de Zandvoortse zee. Ik hou van het Zandvoortse strand... Ik hou van de Zandvoortse duinen en ik hou van het Zandvoortse strand. Ik, ik hou van Zandvoort, maar nog meer, nog meer van jou. Daar ben ik weer even stil van, Albert-Jan. Uh, <laughs> Zo'n mooi gedicht van de dag. Mooi, Waar he? haal je dat vandaan? <laughs> ja, inspiration. Inspiration, oh, geweldig. Ja, daar krijg je echt uh, goed vibrations van, hè, zullen we zeggen. And the way the sunlight plays upon her head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 Ja, hij is er hoor, Fred hij is er had ik het horen. Met de entertainment view tussen 5 en 7 uur bij CFM. Naar dat mooie strand dicht van jou Albert ja. ja, dan moest ik wel even de beach boys draaien. Ja, hè? helemaal goed. Helemaal goed. Ja, heb je hem, heb je hem te pakken, de Good Vibration? <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, er ja, zitten uh, veel Duitse Leute in uh, Zandvoort. Vandaar deze. Marianne Rosenberg en ik die Doe. Ik bin die doe. Kijk me nou vuil aan, uh, albert Jan. Nee, prachtig. Ja, toch? Ja, ja, ja toch? Ja. ja, je zong ook lekker mee, moet ik eerlijk zeggen. Dus, uh, ja, prachtig. Marianne Rosenberg en uh, ik ben wie doet, Fred. Jawohl. Jawor, Fred. Jawor, Fred. Welkom naar huis. Ja, welkom naar huis. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hallo. Je hebt het weer gered, hè? Eh, net, hè? Op het nippertje. Ja, het was, was op het nippertje, ja. ja. Waar kwam je helemaal vandaan? Uh? Ja, eh, ja, gewoon uit de Hanem eigenlijk waren maar... Een beetje, uh, ja. beetje later vertrokken. Al die, uh, ja, ook dat. En we en we al, de al de stoplichten tegen, die stoplichten ja, tegen. Ja, ja, de, ja, de brug ja, was open, de brug was de brug open, De band was lek, ja, nee. Maar je hebt het gered, top. Ja, ik heb het gered, inderdaad. Wat ga je de komende twee uur de luisteraars voorschotelen? Nou, we zouden vandaag uh, iemand uh, hier in de studio hebben. En ja, die kon helaas niet. Dat was Anton Wolters. En die zou, uh, ja... Die, die hebben optreden, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ja, maar we bellen wel uh, eventjes met hem uh, rond half uh, zes. Ja. En natuurlijk om half zeven hebben we Jan Koevoet. Ja, wie kent Jan Koevoet? Die... Jan Koevoet. Ja, ja, ja. Komt ja. Uh, uh, een nee, al, uh, hij Komt iets? Uh, maar je belt hem op. Ja, hij heeft een mooie single uh, uitgebracht. Okay. En, uh, ja, een lieveling. Liefeling, Liefeling. Lieveling. Lieveling. Ja. Ik, ik zeg het niet. Ja, ik zeg <laughs> het niet. <laughs> Maar goed, twee uur lang. Ja, twee uur lang, lekkere muziek. En uh, ja, natuurlijk uh, mogen mensen ook uh, een verzoekje aanvragen via Facebook. Die, uh, die starten we dadelijk ook gewoon uh, lekker op. Hartstikke goed. Nou, heerlijk. Twee uur lang uh, entertainment voor you, Samenstelling en presentatie in handen van onze collega... Fred. Hey. Hij hey. hey is er weer. Hij hey is er weer. Studio. Gezellig, Fred. En heel veel plezier, hè, zo meteen. Ja, ja dankjewel. Gaat wel lukken, hè? Ja, jullie ook. Ja, ja wij jullie, hebben plezier uh, gehad. Nog, uh, nog een... Uh, wij, wij moeten nog vier, uh, vier yeah. en een half minuut. <laughs> nou, Ja minuut. Nee, ja, nee, ik bedoel... Uh, namenspreken. Je, je moet er wat namenspreken. Ja, of uh, nemen, ja of altijd, een, altijd, een, altijd. Altijd, altijd. Nou, succes. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, er is, er, er is genoeg... Nou, na te praten en er is genoeg te doen dit weekend natuurlijk in Zandvoort. Culinair Zandvoort eh, vandaag en morgen nog heerlijk genieten op het gasthuisplein van heerlijke culinaire hoogstandjes van de diverse restaurants en zaken uit Zandvoort. En natuurlijk vandaag en morgen ook nog de hele dag Italia aan Zandvoort. Wat dacht u daarvan? Alle mooie Ferraris, diverse races en eh, echt eh, het circuit staat totaal in het teken van Italië. Zowel lifestyle als Auto's. Ja, kijken. jij had uh, trouwens nog uh, nieuws over de kwalie van uh, Max. Ja, dat had je me dus nou net even iets eerder moeten zeggen. Want nou moet ik het even opzoeken, want Max is boos. Boos? Ja, want uh, even kijken, was even kijken. Maar Verstappen baalt, weer technische problemen. Volgens Max Verstappen had er een betere kwalificatie ingezeten... voor de Formule 1-race op de straatcircuit van Baku... De Nederlander verzekerde zich van de vijfde startplek... maar was daarover duidelijk niet tevreden na afloop van de sessie. Op het cruciale moment in de kwalificatie kreeg Verstappen te maken... met een versnellingsbakprobleem. Daardoor verloor ik steeds een dikke 2 tiende seconden op het rechte stuk... legde hij uit voor camera van Ziggo Sport. Dit is echt gewoon balen. Het is elke keer weer wat. En in zijn laatste training viel ik alweer uit en dat was ook, was ook niet zo best. Een hydraulisch probleem aan de binnenkant ging weer wat stuk. En we kregen de banden ook al niet helemaal op temperatuur... waardoor we veel tijd verloren. Nou, uh, Verstappen dus niet blijven. Nee, P5, maar morgen. Wij, wij best of the rest zeggen van, nou, wij vinden het knap genoeg. Maar goed, baald. Wij, uh, wij hebben morgen even een dagje vrij. Dus uh, geen uh, Zandvoort op zondag. Jawel, dat is er wel gewoon. Maar non-stop. Non-stop. Bob. Non-stop. non-stop. Non en, en wij dan. zijn er volgende week weer. Veel plezier met Fredza dadelijk. En een hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. Dag. Really doei.